Ik begrijp ze niet en ik zal ze nooit begrijpen. Broele, wat een apart volk Dit begint als een vreemde gewoonte dat ze uitpakken met het bed. Voor je Op welke minuut, op welke seconde. Ja, dat mag